Bij Alde Bruin met het NOS Journaal. De kist waarin paus Franciscus lag opgebaard is zojuist afgesloten en verzegeld. Volgens het Vaticaan zijn de afgelopen dagen ruim 150.000 mensen langs de kist gelopen. De uitvaart is morgen op het Sint-Pietersplein. Na de heilige mis wordt de kist naar de basiliek van Santa Maria Maggiore gebracht... waar de paus wordt begraven. Voor de uitvaart zijn honderdduizenden bezoekers naar Rome gekomen. Ook zijn er zo'n 170 staatshoofden en regeringsleiders... onder wie de Amerikaanse president Trump en de Oekraïnse president Zelensky... Namens Nederland gaan premier Schoof en buitenlandminister Veldkamp. Het Wereldvoedselprogramma zegt dat het vandaag de laatste warme maaltijd voor families in Gaza heeft uitgedeeld. Het VN-programma verwacht dat alle voedselvoorraden de komende dagen zullen opraken. De maaltijden voeden de helft van de bevolking en worden gezien als cruciale hulp voor de Gazade. De hulporganisatie zegt zich ook ernstig zorgen te maken over het beschikbare drinkwater. Israël heeft de toevoer van humanitaire goederen al zeven weken platgelegd. Niet eerder waren de grenzen van Gaza zo lang gesloten. Het kabinet trekt voor de eerste aanpak van de stikstofcrisis ruim 2 miljard euro uit. De uitstoot van boeren moet over 10 jaar zijn gehalveerd. Het geld is bedoeld om boeren minder koeien te laten houden of helemaal te laten stoppen. Ook in de industrie, de bouw en op de weg moet de uitstoot omlaag. Ajax-directeur Alex Kroes heeft een waarschuwing gekregen voor handel met voorkennis. Vlak voor zijn aanstelling vorig jaar had hij 17.000 aandelen van de club gekocht. Beurswakend beurs AFM zegt nu dat er wel sprake was van voorkennis... maar dat Kroes geen regels heeft overtreden. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog even zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 6 graden. Morgen een zonnige Koningsdag bij 17 tot 20 graden. En ook de dagen daarna veel zon.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 Je luistert naar Jammer en de MM's. Elke laatste vrijdag van de maand bij ZFM Zandvoort. Jammer en MM's. Vanavond gaat de boeken in, want wij, we gaan nog harder dan het vroeger ging. Altijd, we doen precies wat de bedoeling is. Geen spijt, de kater is chronisch Maar dit wordt iconisch Steeds dezelfde verhalen Daar werd onze groepschat toen nog jaren naar vernoemd Namens shortjes van tequila, tot we van de fiets afvielen Laten we dat nog een keer overdoen Vanavond gaat de boeken in, want wij, we gaan nog af Idee hebben wat er is gebeurd Hoe kom ik aan die vlekken op een nieuwe shirt Dus waarom zouden we nog wachten Vind me vanavond in de lampen Zo'n avond net als toen Jij die moeder had gezoend Daar werd onze groepje toen Nog jaren naar vernoemd Namen shortjes van tequila Tot we van de fiets afvielen Laten we dat nog een keer overdoen Vanavond gaat de boeken in Want wij, we gaan nog harder dan Vroeger ging altijd. We doen precies wat de bedoeling is. Geen spijt. Geen de kater. Ja, goedenavond allemaal. Welkom bij weer een nieuwe uitzending van Jelmer en de M&M's. Het is de laatste wedstrijd van de maand en dat kan maar één ding betekenen natuurlijk. Zelfs hier op Koningsnacht. Ja, je hoorde al een nummer ja, wat jullie normaal niet zouden horen. Het waarschijnlijk bang, is dus met de nieuwe single Iconisch, want dat gaan we proberen te doen vanavond. Een iconische show inzetten met alleen maar Nederlandse muziek, omdat het natuurlijk Koningsnacht is. En dat doe ik niet alleen, zoals altijd aanwezig, Jelmer en Mirko en... Een speciale gast vandaag. Want wat vond jij dan van dit fantastische nummer? En daarna mag je zeggen wie je bent. Eh, niet mijn smaak. Ik ben Casper. Dankjewel voor het hebben van mij op de show. Zeker. Nou, maar, maar... Oh ja, ik ben er ook nog, maar ik ben een oranje donut <laughs> aan het eten. Naam, dat van? moet ook gebeuren. Ja, maar dat dit was ook weer zo echt ja. zo. Dat je denkt van wie het idee was het eigenlijk om die oranje donuts nu open te maken, weet je wel? Uh, ja, Jij hebt het idee. Maar Perfect goed. Plan, toch? Um, voor de, de haters, dit is dus een nummer. Die stond dus in de Spotify top 50. Was hij echt op plek 2 binnengekomen he, van de Nederlandse nummers. Dus er wordt echt nog veel geluisterd. <coughs> ook nou, nou. Maar wat zegt dit over het, het Nederlands volk? Heel slechte dingen. Ja, wat zegt ja, precies? Wat zegt dit over ons volk? Uh, ik Mike? luister liever naar Doe maar het goede doel. Dat is mijn persoonlijke mening. Ja, doe maar is wel goed. Heel leuk. En de drummer van Doemar in Zandvoort, dus dat is ook nog uh, toepasselijk, hè? Maar goed, ja. ik ga dus wel even toelichten. Want ja, vooral voor Casper vind ik het zielig. Ik bedoel, die is hier nu voor het eerst... en heeft alleen maar die kutmuziek. Maar dat, dat <lacht> maakt verder niet uit, want het is dus Koningsnacht. En ja, vorig jaar waren we ook op Koningsnacht... gewoon met een uitzending hier... En ja, toen heb ik dus voor de grap een paar Nederlandse nummers tussendoor gegooid. Dat wisten jullie ook niet. En ik denk, ja, hoe gaan we dat nou nog grootser en nog beter aanpakken dit keer? Dus ik dacht gewoon, ja, dit idee heb ik echt oprecht drie maanden geleden al bedacht. We gaan gewoon de Koningsnacht-uitzending alleen maar Nederlandse muziek draaien. Ja. En ja, dat gaat dus van hele foute nummers zoals net. Maar zijn ook, ook best wel goede. Er we zijn he? ook wel oprecht een ja. paar goede nummers in. Ja. Dus hè, er komen wel wat leuke nummers. Mirko en Casper weten niet dat er gaat komen. Jelmer heeft mijn geheime URL gedaan. Dat is jammer. Maar goed, uh, dat is allemaal uh, <laughs> okay. van latere orde. We gaan nu even over het nieuws hebben. Want ja, iedereen heeft nu ja. weer een nieuws item meegebracht, behalve ik dit keer. Dus ik begin ja. even bij Jan. Want wat viel jou nou op deze maand? Nou ja, vooral de afgelopen week eigenlijk. Uh, ook vanuit de krant met Harmsdag wat veel mee bezig geweest. Er was uh, vorige week, uh, precies een week geleden, in de nacht van donderdag op vrijdag, een brand in de raaksparkeergarage, een van de grootste in Haarlem. Uh, daar is een elektrische auto in de fik gevlogen. En die, werd, die garage werd meteen afgesloten. Die vrijdagmiddag vorige week konden wel al de eerste mensen van min 1 en min 2 hun auto ophalen. Maar voor de andere mensen op min 3 en min 4 heeft het nog wel even geduurd. Uh, want die stonden tot en met vandaag daar gewoon nog, uh, nog vast. En uh, de, die verdieping mocht ook niet betreden worden op last van de brandweer en de brandveiligheid. Heel veel routeontwikkeling en rook uh, stond er ook beschadigd is de garage en de elektriciteit. Maar natuurlijk ook op auto's kan dat flink wat schade betekenen, niet alleen op de lak... maar natuurlijk ook in het systeem van de auto zelf. En wat bleek nou gisteren? Inderdaad ook de andere auto's, ondanks dat de auto die in de fik vroeg... wel een stukje verder stond dan, uh, dan de rest van de auto's... zijn ook beschadigd en flink zelfs. Uh, dat nu een schade-expert uh, moet beoordelen hoe, hoe flink die schade zijn. Dat het, de auto's moeten worden afgevoerd. Dat is vanochtend begonnen bij de raaksgraasje. Uh, uh, tien per uur ging er ongeveer uit. Uh, en zelfs uh, zo heftig dat het ook kan zijn dat mensen niet meer in hun auto kunnen rijden. Dus het heeft nogal gevolgen. Hm. En uh, uh, wat het ook is, is dat... Het is nog niet bekend. Het, het, het gaat wel een beetje in de lucht rond van wat voor auto was het nou. Want het was een elektrische auto. Maar het kan ook een handhavingsauto zijn van de gemeente. Oef. Dat is, is wel pijnlijk. is nog onbevestigd, maar die staan daar ook geparkeerd. En... Als dat zo is, dan, dan verandert het verhaal wel weer een beetje. Maar dat, dat is nog niet bevestigd, dus dat kunnen we hier eigenlijk ook niet uh, verder over praten. Wat wel zo is, dat iedereen is verwezen naar hun eigen verzekering... en dat die verzekering dan een bergingsbedrijf regelt... en dat die de auto dan ophaalt en uh, omschrijft wat de schade is. Dus uh, ja, het, het druk mee geweest vanuit de krant. Maar ik denk ook uh, een hele hoop mensen die uh, daar gewoon... Uh, vrij normaal een auto hadden gezet en nu nog wel twee keer nadenken of ze dat weer doen. Ja. ja ik ben er vandaag langs gefietst. Dus Oké. Okay. Ik fietsde langs, stond nog steeds heel erg naar rook en er mm. stond een Jaguar op de trailer die was helemaal zwart gebakend. Zo. En er stond wel Land Rover <laughs> naast echt uit de jaren tachtig maar die was er allemaal perfect. Maar het was nice, inderdaad dus van zeven auto's die ja. op de trailer okay. spelen. Ja, ik fiets er okay. ook langs, maar ik fiets niet echt langs. De ik zie alleen maar de ingang, zeg maar, als ik, als ik van werk kom. Maar inderdaad, uh, ja, het is natuurlijk best wel een heftig brandje. En ik voel me wel van wanneer was die brand? Die was in de ochtend begrepen? Ik vroeg in de ochtend. Ja, zeg maar echt in de nacht. Ja, dus, dus dan denk uh, ik van, wie staat er dan op? Uh, zes, min 3, min 4? Want ik zei ook tegen jou, ik heb geloof ik één keer op min 4 gestaan. Echt op een zondagmiddag toen het echt bloeidruk was in die stad. Ja. Want anders ga ik altijd op min 1, min 2 staan. Maar jij zei dus dat zijn dus waarschijnlijk abonnementshouders geweest. Ja, je hebt inderdaad heel veel mensen met een abonnement. Die zetten hem waarschijnlijk gewoon wat verder weg. Of uh, ook als ze hem niet nodig hebben. Uh, maar dus ook een elektrische auto. En volgens mij zijn die laadstations zijn ook op die verdiepingen. Dus ja. Ja. Of dat allemaal wel veilig is, die vraag hoor je natuurlijk ook. Zo zie je maar weer. Alleen maar bezieke auto's nog. Nee, dat is natuurlijk, dat is gekkigheid. Maar goed, nee, we gaan de ontwikkelen, denk ik op de hoogte houden. Ik denk dat we daar in het Halems Dagblad ook wel het een en ander nog over kunnen gaan vraag, lezen in de toekomst. Ja. Dus uh, allemaal Halems Dagblad lezen. Artikeltjes van jou, maar dus nu, nu plug ik je in een keer hoef je, hoeft je het zelf niet te doen. Dus, uh. Goed. Ja. Tot zover, dus de brand in parkeergarage raakt. En dan viel Mirko ook nog iets op deze maand. Ja, nou ja, wat ik zelf wel, wel echt het, het, uh, het nieuwsitem van, uh, van de, de maand. En, en, en misschien al wel, nou niet het jaar, misschien wel een groot worden. Maar wel, het is wel echt een, een historische ontwikkeling. Er is een bedrijf dat heet Colossal Biosciences. Amerikaans bedrijf. En uh, ja, die zijn druk bezig met het verzamelen van uh, genetisch materiaal... van diersoorten die uitgestorven zijn. Uh, dus denk een mammoet. Denk dus de reuzenwolf, uh, waar ik het uh, zo, zo meteen over ga hebben. En die hebben dus met succes de reuzenwolf eigenlijk teruggebracht... of een soort van, nou ja, er is wat wetenschappelijke discussie over. In ieder geval een hybride gemaakt... Met die oude genen, ze zijn gezond. En het is best wel grappig, want de reuzenwolf... dat is de wolf die ook in Game of Thrones wordt gebruikt. Uh, voor wie dat volgt, uh, van, van Jon Snow, zeg maar. En uh, ik heb toevallig een hele podcast geluisterd... Uh, van Joe Rogan met de CEO van dat bedrijf... van uh, Colossal Biosciences. En ja, die man die vertelt dat hij dus veronkelijk iemand tegenkomt die de daadwerkelijke troon had overgekocht. Dus die, die, die echte reuzenwolfjes zijn ook op de foto genomen op die troon. En dat vind ik dan, dan humor. Maar ja, waarom, waarom, waarom mij dit opviel is gewoon dat dit natuurlijk best wel uh, historisch is. Ze doen dit allemaal ethisch onder toezicht van, van dierenorganisaties, noem maar op. Uh, en de reden dat ze dit proberen is omdat ze één natuurlijk meer willen begrijpen... over hoe werken genen nou, hoe kan je dat toepassen in dieren, mensen, noem maar op... Uh, en ook met het doel op, hoe kan je nou het milieu daar op de lange termijn mee helpen, omdat sommige dieren bepaalde ecologisch, ecologische effecten hebben, zeg maar, die heel voordelig zijn. Uh, maar ja, die dieren zijn er niet meer, zeg maar. Dus dat is het onderzoek wat ze nu... Maar waarom heet het reuzenwolf? Het is een reus. Ja, dat is, dat is gewoon de naam van het soort. In het Engels is het oh, een direwolf. Okay, yeah. Het is een, een soort wolf. Ze hebben ook eerder al... Dat is ook wel heel leuk. Dat was hun eerste experiment. Ze hebben een, een wollige muis gemaakt. Dus ze hebben het gen van de, de, de, de, de mammoet. De muis. Nee, ze hebben het gen van de mammoet gebruikt... om muizen hetzelfde vacht te geven als de mammoet. Dus oh. je hebt... Hele schattige wollige muisjes in een laboratorium Mam Mammoetmuizen, mammoet Ja, mammoet -muis. mammoet zeg maar, dat idee. Het is wel interessant ze, hoe ze dat eigenlijk dan doen. Hè? Heel interessant. Nou ja, en, en dat, is, hè, dat, dat is waarom ik zo groot nieuws vind. Het heeft hele grote implicaties. En ze zijn dus, uh, hun doel is dus, maar dat is best wel uh, ingewikkeld, voornamelijk door de grote, dat, dat ze een mammoet terugbrengen, omdat een mammoet om allerlei redenen goed schijnt te zijn... voor het ijs en, en het behoud van ijs... in nou, het licht van klimaatverandering en zo. Dus dat is best wel... Uh, ja, ja, ik vind het best een, een, een verhaal. En een uh, live-action ijs agent. Ja, dat ook. <laughs> <laughs> dat ook. Maar ik ja. weet niet, ik vind dat toch, uh, toch de grote dingen. Dus dat, uh, dat wilde ik even verdelen. Ja, positief ja. een keer. Ja. Mag nou, ook wel. Wel positief inderdaad. Ja, mag ja. wel een keertje. Ja. <laughs> nou, dan gaan we even door naar onze uh, gast deze uitzending. Casper, we overvallen je er misschien een beetje mee? Maar heb jij nog iets van nieuws wat jou deze maand opviel? We hadden het er net nou. al even over, maar... Niet, ja... Het was me opgevallen, ja, misschien een heel erg triest subject... nadat we het net hebben over de reusbol. Maar er zijn heel veel <laughs> bekende mensen eigenlijk overleden deze maand. Je hebt de paus, die was tweede paasdag. Ja. Uh, ik gisteren ja. kwam ik in het verbeteren dat... Even opzoeken. Um, die topkop, Kabouterplot. Ja. Nee, ja, oh, dat ook. Die, ja. <coughs> nee, maar dat is voor mijn kindertijd, Want ik groeide natuurlijk op met Kabouterplot. Ja, kabouterlui. Uh, uh, ja. Chris Klauwenberg, het goed ja. uitspreek. De, de, de dat soort, was ook nog de acteur die Samson speelde. En Samson Gert, dat er heel veel mensen eigenlijk gewoon... Ja, ja, dat, dat is ook, ja, dat is, is me heel Ja, opgevaard. het wel vriest. En natuurlijk laatste Diebertje ja, voorgemaakt vorige, was dat op, op de ja, maand de voor. Ja, de schrijver. En dan ja. heb je... Hoe oh, heet ik Die zanger. Rob de, Rob de Nijs. Ja, Rob de, ja, de Nijs. Ja. Oh. ja, soms heb je dat ineens. hè dan, uh, dan is er gewoon een soort golf van mensen die... Uh, ja... ja die het leven laten? Ja, nee, het valt me inderdaad op dat het ja. inderdaad heel erg veel lastig is. Natuurlijk, nieuws. Nou, ja, goed, dan hebben we het nog even wat tijd over. En ik heb ook nog een algemeen nieuws itemje opgeschreven. Ja. En ik denk, ja, ik moet het toch even aankijken. Want dit vind ik echt Hij is een. Ook overleden. Oh, nou, dat is een dat, nou. politieke carrière. is Overleden. <laughs> wat, wat is er nou precies gebeurd? Uh, meer kan het even ja, samenvatten. Ja, jullie ja. mogen het allebei ja. samenvatten. Je je uh, je nou ja, Pieter zich natuurlijk, een uh, zeer gewaardeerde politicus. En iemand die 21 jaar in Den Haag Kamerlid is geweest. Uh, eerst een hele lange periode voor het CDA en uh, kaarten allerlei dingen aan, zoals de toeslagenaffaire en uh, nog een aantal andere dingen. Uh, was echt een Kamerlid en deed zijn werk volgens mij ook uh, meer dan dat hij ervoor betaald kreeg. Uh, tenminste, dat zag je ook aan hem en, uh, en, en de dingen die hij heeft bereikt samen met collega's. Uh, in 2020 en 2021 richting de Tweede Kamerverkiezingen toen... Uh, kreeg hij meer een conflict met het CDA, zijn partij die daar toen nog bij zat. Hij wonde. Dat had weet Hij won de, ja. de, de <totstuk> lijsttrekkersverkiezing net niet van Hugo de Jonge. Dat, daar komt de bekende meme van bedankt voor uw stem op Hugo de Jonge. Want ja precies, en wat daar stem... dus dubieus aan was, sorry dan ga ik even ja. binnenvallen, is omdat dus bleek, na de navraag, dat dus zelfs zijn vrouw voor Hugo de Jonge had gestemd. Oh. Uh, terwijl die vrouw echt onder de impressie was dat het niet het geval was. En dat was niet de enige, er waren heel veel ja, mensen die precies. zeiden, wacht even, maar nou, wij ja, hebben niet gestemd. Dat was dus eigenlijk een belangrijk uh, begin en van de volklik. Ze, precies, ja. toen zouden ze dus opnieuw gaan stemmen. Dat is niet gebeurd. En hebben ze dus alsnog Hugo de Jonge. Uh, of nee, ze, uh, wilden ze toen naar voren schrijven. Toen Is het Wolke uh, Hoekstra ja. geworden. Die zit nu in Brussel. Precies. En toen was het, toen, toen Ga maar verder, of, ja, ja, En ja. toen, uh, <laughs> toen worrelt het eigenlijk al een beetje. Toen waren de verkiezingen. Nou, uh, niet per se heel goed voor het CDA. Uh, minder slecht dan de afgelopen keer, maar 15 zetels. Uh, nou het conflict uh, liep op en uh, toen vertrok eigenlijk vlak na de verkiezingen, het was een hele roemoedige tijd sowieso die, na die verkiezingen, want de formatie ging ook een stuk functie elders, daar kwam je mee in het nieuws hè, dat Mark Rutte Zo, bij de formatiegesprek had gezegd, nou Pieter Omtzigt kan beter ergens anders heen. Nou nee, Karsja O'Longeren ontzettend... had het op een... Echt een bizar verhaal, het dus op een document. En toen hij ja, naar ja. buiten liep, oh, werd ja. dat dus op de foto gezet. Dat ja, dus door een, een fotograaf. Tot, ja, en dat weet, het gewoon een hele weet, goede, goede fotocamera hierochtend, was. Ik weet die ochtend nog precies, precies. dat het nieuwste ja. was. Precies, maar het was dus wel iets wat Mark Rutte had gezegd. Ja, oké. Okay, ja. Ja, ik moet sowieso zeggen dat nog steeds wel eigenlijk... alles met de regering nog steeds een beetje chaotisch is. Ja. Cool, nou ja, nu, nu, alleen maar, nu alleen maar. Maar even om tot een afronde te komen van het stoppen van zijn carrière. Hij raakte daardoor ook uh, in een burn-out. Had dat misschien al wat langer en stapte tijdelijk uit de politiek. Hij werd toen ook eenmansfractie. Dus uh, gewoon uh, fractie omzicht uh, heeft hij de afgelopen 2,5 jaar gedaan. Um, toen kwam hij weer terug en toen heeft hij eigenlijk tijdens zijn burn-out een, een nieuwe partij opgericht. Namelijk NSC Nieuw Sociaal Contract, ook een boek. Uh, daarvoor uh, uitgebracht waar eigenlijk helemaal zijn partijfilosofie in staat. Veel mensen uh, aangesproken, heel veel oud-CDA'ers zijn naar hem overgestapt. Er zijn nu, is nu zelfs ook een minister van NSC die eerst bij het CDA zat. Um, dus, ja. dus een hele nieuwe partij opgebracht. Twintig uh, zetels bij de kamerverkiezingen, derde partij van Nederland of uh, vierde partij. En toen kwam eigenlijk uh, ja, het volgende dilemma voor Pieter zich die altijd aan het twijfelen is. Gaan we wel of niet met de PVV regeren? Nou, uiteindelijk heeft hij dat wel gedaan. En de partij van goed bestuur, zoals zij zichzelf altijd pretenderen... wordt daar natuurlijk ook steeds op aangesproken. En ja, met, maar, maar... Met, dit, met dit kabinet ja. kan je natuurlijk niet echt zeggen... Dat je daar reclame voor kan maken. Ja, maar dat maar... is wel subjectief. Ik vind dat is niet het relevante in het verhaal. Het komt er gewoon op neer. Ja. Alle druk <coughs> die hij heeft ervaren afgelopen jaar. En ik, ja. ik vind dat PVV-verhaal. Sorry, maar dat, dat is echt iets. Dat, daar hoor je toch. Ik, ik hou niet van de term, maar daar hoor je toch vooral links over klagen. Even, even voor het gemak van het gesprek. Maar het punt is gewoon, hij, hij zit nog steeds in die burn-out. En hij is er nog nooit overheen gekomen. En met alle druk die er bovenop hem ligt, is dat, ja, is dat nooit, nooit, nooit beter geworden. En heeft hij gezegd, ik ga er definitief mee stoppen. Ja, allemaal ja. verstandige keuze. Ja, nou, nou, ik, nee, ik... ja kijk, wat het, een verstandige keuze. Ik denk zeker voor hemzelf en de gezondheid. En dat is natuurlijk helemaal prima. En daar moet je ook gewoon goed van herstellen. En het is misschien beter om inderdaad nu te zeggen, na 21 jaar is het definitief geweest. Ik denk dat dat het beste is. Alleen ja, voor de partij denk ik, denk ik het niet. En ook voor nou, mensen hun vertrouwen in de politiek weet ik ook niet of het goed maar, is. Maar als dus iemand ja. die dus een tijdje ook kort lid is geweest van NSC... omdat ik dacht van nou misschien, misschien zit daar wat. En ik was wel zo eerder weg dan de onzicht weg is voor mensen. Dus even voor de, voor de context. Maar ik heb gewoon gezien dat het daar intern niet goed gaat. Dat ze geen ideologie hebben. Dat ze niet weten waar ze mee bezig zijn. En dan denk ik van ja, ik vind het jammer dat omzicht als persoon weg is in de politiek. Want ik vind hem als persoon nog steeds heel sterk. Maar als ik heel eerlijk ben, denk ik niet dat NSC de toevoeging is waar we op hadden gehoopt. Okay. Dus La dan is het maar zo. En ik wil een ja-nee antwoord. Haalt uh, in de volgende verkiezing NSC, als ze nog meedoen, überhaupt nog een zetel nu? Eén of twee misschien. Ik uh, weet niet of ze meegaan doen. Kasper, wat denk jij? Geen mening. Ik <laughs> geen mening. Okay. Maar Lijven. ik heb wel gezien dat die nieuwe vrouw in Nicoline van Vroon over de fractievoorzitter En nu allerlei uitspraken doet in de media. Dat zij wel... Ja, als ze dat doen, het gaan ze naar nul. Nee, maar dat zij wel hoop op het Leidstrekkerschap. En ik denk, daar nee, ben je, je dus doen, dan helemaal niet ze naar bezig. Naar dan gaan ze naar nul. Dat maar daar ben je ook helemaal zijn... niet mee bezig. Oké, dat is dan nu een afvuitende notie. We gaan weer verder ja. met ons Nederlands muziekprogramma. Oh, en, nu, en nu in wat mijn op die beste goed nummer is. Dit was mijn idee. En dat is ook een nummer. Jouw idee. En uh, ja. Dit is van de Oké Dekker van het nieuwe album. Heel mooi. Dit is misschien wel mijn favoriet nummer van het album. We gaan er even naar luisteren. Bespreken. Ik zal het te vervelen. Ik heb zelfs al weken niet aan je gedacht. Ook niet aan ons tweeën en hoe het toen was. Maar ik wou even bellen en je vertellen dat ik oké okay ben. En over Better, yeah. We hoorden dus zojuist uh, Roxy Dekker met jouw idee een goed nummer. En daarna hoorde je Turfy Gang met het nummer Padella- een iets minder kwalitatief goed nummer. Maar wel oh. gewoon leuk. Weet je, het is wel gewoon leuk. Nee? Wauw, ik heb jullie staan uit. <laughs> wel in gewoon een, leuk. Minder goed idee. Roxy, het is lekkerder. Oké! Okay. <laughs> Oké, okay. okay, goed. Het is uh, weer tijd voor onze vaste regio rubriek, Waar we het gaan hebben over ontwikkeling. Niet per se in Stamford, maar in de buurt. Yeah. En ik las dus een compleet achterlijke maatregel laatst uh, op NH Nieuws, geloof ik. Goeie dat ja, is namelijk dat ze een proef willen gaan doen. <laughs> Volgend jaar: Heel een auto's maximaal 60 km per uur uit te rijden en een baan dicht. Dat is natuurlijk het domste idee wat je kan verzinnen. Maar ik ga ook even aan de tafel kijken. Kasper, wat vind jij ervan? Complete onzin. Ja, goed zo. Echt? Geen reden voor. Wa waarom ze dit doen? Ze hadden al zo'n een of ander belachelijk hoge drempel aan het einde geplaatst. Dus als je moet yeah. op opletten, dan schoot je gewoon naar een andere kant van de wereld toe. Ja. Yeah. En nu gaat de snelheid omlaag. Als je ergens ik... een beetje snel wil rijden, doe het op de zeeweg. Dat vind ik ook. Want is de laatst alleen maar vol. Dan heb je stoplichten en uh, iedereen die rijdt daar 30 of zo. Ja. Yeah. Maar de zeeweg, daar blijf je van af. 100? Perfect. Niks meer uit. <laughs> nee. het, is, nee. het is jammer dat Mickey er niet is. Ik weet, uh... Mickey had echt nu gejuicht. Ja. Uh... Als mijn Fiat af is, ga ik er over de zee weg scheuren. Dat ga ik niet doen met 60. Nee, Heel goed. Ja. nee Mickey ik had kan... echt gejuicht. Mickey moet echt de volgende keer erbij zijn. Mickey als je ja, luistert. Okay. Nee. Mickey we miss je. Um, ja. Ja vertel. Ja jammer jij maar. Okay. Jammer. maar tegenmeningen ja. moeten we er, ook mag hebben. Mag er iets tegen Mag. Maar je gaat niet winnen. Um, ten ten eerst. <laughs> Ten eerste. Oh god. Ach jezus. Uh, nee, maar ten eerste. Eén minuut, maar één okay, minuut. Ik had ze Ten eerste binnen één minuut. Nee, nee, niet, nee, nee, nee niet één nee, binnen okay. één minuut. Nou, nu is die minuut punt, al zeggen. voorbij. Oké, okay, minuut okay, ten, ten, ten eerste, deze maatregel is onderdeel van. En niet meteen tussendoor, deze maatregel is onderdeel van een groter plan met voor veiligheid. En hey, oh. nu gaat mijn microfoon Sorry. uit. <laughs> Wat een gebrek de deze recht, deze maatregel is onderdeel van een uh, maatregelpakket voor veiligheid op de zeeweg. Er zijn heel vaak ongelukken, ook door herten en slecht hekwerk. speelt ook mee, maar ook door gevaarlijke bochten en mensen die hun snelheid niet goed kunnen inschatten. Dus verkeersveiligheid, maatregelen zijn hier echt nodig. Ik ben niet per se voor deze maatregel. Wat, wel bij wordt, moet, wat er wel bij moet worden vermeld is dat deze maatregel niet nu pas is bedacht maar drie jaar geleden al is vastgesteld... en ook goedgekeurd is door onze Zandvoortse gemeenteraad... in een overkoepelend plan, verkeersplan. Dit wordt nu als losse maatregel nog even genoemd... omdat het volgend jaar wordt ingevoerd. Maar de kans dat hier <tus> nog wat aan gedaan kan worden, is klein. Dus het is allemaal heel leuk dat mensen hier nu boos over worden. Maar, even. maar dit is al besloten... en de periode dat hier mensen <tus> iets over konden zeggen... is al lang voorbij. Ik, ik wil hier wel dus op reageren, okay, maar ik, ik had ook. dat dan eerst gedaan. Iemand, en los daarvan ja. nog iets... Een uh, minuut voorbij. Nee, los daarvan nog iets anders... waarom inderdaad de proef misschien niet werkt... is omdat het al een keer is geprobeerd. Het is al meerdere keren ook uh, uitgeprobeerd. Dus of dit de juiste proef maar is... En of dit gaat werken, is nog de vraag. Even serieus, iedereen die was over de zeeweg rijdt... zelf rijdt, vindt dit toch achterlijk? Je kan het toch ja, makkelijk ja, ik dan Ik heb geen auto, dus, dus dat is wel... Uh, dat zegt mij op een disavance dat zeg. Maar ja. kijk, voor, voor mij is het anders. Eén, uh, wat jou maar als laatste noemt... die proef is alles eerder gedaan... Daaruit nou, bleek letterlijk, hé, hey, dit is niet handig. En wat ik zelf het ergst vind... Kijk, het verlagen of het versnellen van de snelheid... dat, dat vind ik nog een ander ding. Dat vind ik een secundaire discussie. Maar het veranderen van de, eenba de tweebaansweg naar een eenbaansweg en er een busbaan opzetten, is gewoon niet logisch. Want er is zoveel onderzoek, niet alleen hier in Zandvoort... maar gewoon overal, waaruit blijkt dat dat niet betekent... dat mensen meer de bus gaan nemen, hoe meer je het ook ophoudt... dat gebeurt gewoon niet. En dus ga je krijgen dat de files alleen maar langer worden. Dat het meer vaststaat. Nee, nee, nee, nee. Sterker nog, het is zelfs zo als je de snelheid wat verlaagt. Dat klinkt een beetje gek. Je zou zelfs kunnen zeggen, verlaagt alleen in de zomer bij wijze van spreken. Dan ontstaan er juist minder snel files. Omdat de meeste files ontstaan door mensen die abrupt remmen. En dan krijg je een soort van raar treineffect. Dat klinkt die een beetje gek. Remmen remmen ja, dat klinkt, een, klinkt een beetje raam. gek. Maar dat is oprecht zo. Dus, dus, dus daar krijg ik nog van, oké, okay, een proef. Oké, okay. gewoon puur een puren proef. Ik wil dat aanzien als, als iemand in de gemeenteraad ook. Maar de, de, het afsluiten van de helft van de weg... Dat vind ik gewoon heel raar. Ik kan me gewoon niet voorstellen... dat dat iets gaat opleveren. En tegelijkertijd, ja, weet je... Uh, ik kan me ook voorstellen dat het wel een beetje vervelend wordt... als alles maar heel langzaam is. Dat heb ik ook al begrip voor. Maar, dus, dat dat mag best onderzocht ja. worden ja, maar van sowieso, mij. Sowieso nu met de zeeweg. Je hebt twee... Banen, banen. Ja. Eén is wat minder snel. Die weet je, nou is aan de snelheidslimiet of er wat onder. Meestal ja. zijn toeristen. En de anderen die kachelen er gewoon met de macht 40 langs. Dus dat, dat was perfect. Ja. Om nou om okay, een ik busbaan ervan te maken. Dat is inderdaad. Nee. Het is, ik, wil even nee, ik wil even wat toevoegen. Want ik vind natuurlijk altijd wat gein. Ja, dat kan je makkelijk honderd. Op zich vind ik dat snelheidslimiet van 80 prima. Ik zou het niet graag verlaagd zien, maar ook absoluut niet verhoogd. Want er, inderdaad, er gebeuren veel ongelukken. Ja. Meestal door idioten die veel te hard rijden. Daar ben ik het mee eens. Zeg ja. maar, daar het dat, dat is zeker waar. Ja, en het hekwerk, hè. vergeet dat niet. Dat ook nog. Bloemendaar ja. heeft gewoon het hekwerk niet gefixt. lopen heel Maar overheen. ben ik van mening... en ik heb er geen verstand van dat we gewoon lekker de zeeweg moeten laten... zoals die nu is. Het is door uh, het hele jaar, tenzij het echt warme dagen zijn... gewoon een prima doorstroomweg en dat bussen daar vaststaan. Daarom is de bus ook gewoon het slechtste openbaar vervoermiddel. Ik loop, ik loop... Ik wil even een irritatiepakketje opgooien. Ik heb een hekel aan de bus. Je hebt ja. alle nadelen van het OV. Of ja. Dus zeg maar drukke mensen. Je hebt, maar je hebt ook geen voordeel. Het dus nee, is wel maar, waar. Het is wel, het is wel de slechtste vorm. Dat ben okay, ik mee eens. Moet ik, moet ik weer even maar even wat ik wel wil zeggen over de bus... Over de bus nog één ding. Persoonlijke ervaringen zijn geen Nee, maar tijden. even los van persoonlijke ervaringen. Mijn alternatief zou nog steeds zijn... We moeten eigenlijk parallel aan het spoor. Dat klinkt een beetje gek van... Ja, heb je nog een keer dezelfde verbinding zouden we eigenlijk een, een rechte weg moeten maken... die uitkomt in Overveen... voor zowel fietsers als uh, uh, een veiligheidsdienstenbus. Ja. Zeg maar. Dan kan je de hele zeeweg die bus helemaal gewoon weghalen. Dat is helemaal niet meer nodig ja. dan. Dan hebben één mensen die in Nieuw-Noord wonen... een veel fijnere manier om naar een ander deel van Haarlem te gaan... omdat nu het enige andere rechte fietspad is... het Blauwe Trampad. Ja. Er heeft steeds allemaal gigantisch veel heuvels of ons, zeg maar... Ja. Uh, Daar is het ook gewoon niet goed meer. Nee, en twee, je, heb, je kan dan veel flexibeler omgaan met pendelbusjes, alternatieve vormen van openbaar voor buurtbussen, noem maar op. En dan zou het wel meer waarde kunnen hebben. Maar dat, ja, dat, dat, wordt zo, dat is bijna onmogelijk maar, met alle regels, dus maar, sorry. Maar even, dan <laughs> nou gaan we door de muziek. Maar waarom zou je eigenlijk met de bus gaan als je ook met de trein kan gaan? Of met de auto? Nou is, Zou ik dat uitleggen? Dat mag, Dat mij. mag je ook doen, jouw ja hoor. Uh, nou, de makkelijkste reden is... Uh, als je geen auto hebt, dan kan je niet anders. En de bus stopt pak je de fiets. En, nou ja, dat kan inderdaad. Maar de, nee, dat kan de bus, niet iedereen. De bus pakt, stopt op meer plekken. Ja. Zijn ook allemaal elektrisch. Uh, de trein is ook elektrisch. Rijdt compleet op groene stroom. Um, uh, en het, ja... We kunnen wel zeggen, als de trein niet rijdt, dat het allemaal niet deugt. Maar 90% van de tijd rijdt hij wel. En de bus is 90% van de tijd heel rustig. En in de spits is het ook druk op de weg. Dus ja, ik weet niet wat nee, je hebt. Nee, Nee, De meerwaarde van een bus zou meer zijn. Een dat bus je waar je in zit en niks hoeft te doen. Of in de file ja. de hele tijd. Nee, maar ik vind, vind dit niet de beste argumenten. Ik af, de beste de uit, argumenten de voor een bus... Ja. Sorry, sorry daar mag je Casper. Wij heel goed. De <laughs> beste argumenten voor een bus zijn... Bus laten gaan vanaf een grote parkeerplaats. Dat mensen kunnen pendelen. Dus dat je ook minder parkeerdruk hebt in het dorp. Dat is één. En twee, je hebt gewoon bepaalde locaties, daar, gaan ge daar is gewoon geen goed OV naar. Het is moeilijk om vanaf hier naar Hoofddorp te komen. Het is moeilijk om vanaf hier naar Amuiden te komen, bijvoorbeeld. Weet je, dat zijn best plekken okay. waar een busverbinding meerwaarde heeft. Oké. Okay. Ja, nog even afbuiten de <laughs> 15 seconden. Ja, mijn irritatie naar bus 80. Wat een vreselijke lijn. Ik weet niet hoe ze het doen, maar ik heb altijd minimaal een kwartier vertraging. Ja, dat, is <laughs> dat waar. Het 20. En dan rijdt het opeens 10 minuten te vroeg. It Oké. Okay, we gaan gewoon met de twij, net als Gues nee in het liedje. Ja. Oh wat. Gedag gedag. Gedag gedag. Naar jou, want ik ben weg van jou Vanochtend ochtend vroeg vertrokken in de luwte naar de nacht En tien minuten op de trein gewacht Want die had wat vertraging en mijn god daar paal ik van Omdat ik nu tien minuten minder bij blijven kan Krijg er één, kreeg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 Kregering, krijg ik ring, krijg ik, krijg ik, krijg ding, krijg ik. Krijg ring, krijg ik En ik blijf bij jou slapen. Jij woont bij het spoel en s'nachts. Beste reizigers, ik denk dat we kunnen Welkom vaststellen op station Zandvoort aan zee. Of zijn ik we niet haal, aangekomen? Zandvoort aan zee. <laughs> ik, uh, ik denk dat we het eerste Nederlandse nummer hebben gevonden wat iedereen leuk vindt. Hier, ja? Jawel. Was wel echt ja, jawel. Leuk. Nu was hij wel heel Dit goed, ook. hij was ook goed, goed getimed. Ik, weet je, dat is mijn specialiteit. Oké, okay, goed, het is weer tijd voor uh, back on. <laughs> <laughs> De rubriek waar we het gaan hebben over wetenschapstechnieuwtjes. Dus je kent het wel, je kent het wel. En als eerste, dat viel mij op afgelopen maand. Dus dat namelijk uh, een alzheimer medicijn voor het eerst groen licht heeft gekregen voor de Europese markt. Dat is ja. gedaan door de Europese Commissie om het alzheimer medicijn Dat is een heel moeilijke medicijn, namelijk die ik niet eens ga proberen uit te spraken... in de handel te brengen in de Europese Unie. Het nieuwe medicijn kreeg in november al een positieve beoordeling van de EMA. Dat is het Europees Geneesmiddelbureau. En nou uh, goed, in ieder geval... Kan, dat, quim, quimby, kan dat medicijn voor een kleine groep patiënten gebruikt worden... die nog in een beginnend stadium van de ziekte zijn... om de, ja, de ergste uh, symptomen wat te vertragen? En dat is natuurlijk gewoon een hele goede eerste wetenschappelijke ja, stap. mag ik hier heel kort dat aan Zeker. Sorry, want dit is echt iets... ik heb hier toevallig laatst echt heel uitgebreid over gelezen. Ja. Het blijkt dus zo te zijn... en ik kan niet meer exact weten hoe het nou zit... dat er dus een onderzoek is geweest... waar een aantal wetenschappers data hebben gefaked, dus, dus hebben genept. Dat is wel peer-reviewed geweest. Ze hebben zeg maar, de hoogste goedkeuring geweest ooit... op het gebied van Alzheimer en dergelijke. Waardoor wij dus heel lang dachten... Dat als Alzheimer anders werkte dan het werkte. en dus geen medicijn hebben uitgevonden. En uiteindelijk heeft een goede journalist heeft ontdekt. een wetenschapsjournalist..: journalist, en, hey deze plaatjes kloppen niet. Ik zie dat hiermee gerommeld is. Nou, dat, dat bleek het fout te zijn. En daarom zijn er nu ontwikkelingen in. Maar het is toch erg. Sorry, ik moet even kwijt. Ja. dat we misschien vijf jaar eerder. bijvoorbeeld dit medicijn al hadden kunnen hebben. als begin. als dus niet een of andere wetenschapper daar, daarmee had gesjoemeld. En, en waar het dus in blijkt te zitten. en dat is echt laat, sorry dat ik meteen de tijd kaap... Nee, prima. Uh, uh, is dat er dus een bepaald enzym in je hoofd is. Is, wat een, een effect heeft op langere termijn... dat zich al rond je 25ste of 30ste kan ontwikkelen. Eigenlijk moment je hersenen stoppen met, met ontwikkelen... Zeg maar, kan, het, kan het gaan komen. Ja. Uh, en goede slaap helpt, dat soort dingen helpen. En als dat enzien te ver doorgaat, dan krijg je Alzheimer. Dus uh, uh, de kans dat we in de toekomst een soort van checks krijgen... gewoon vanaf het moment dat je 30 bent, gewoon even af en toe scannen omdat het enzym is vrij makkelijk te bestrijden. Maar de schade die gedaan wordt door die enzymen niet. Dus nou, dat wou ik even kwijt. Ik vind okay. dat een uh, mooi. mooie ontwikkeling tot... dat we dat nu ja, weten. Nu Eindelijk. Ik, las, ik las ook dat een medicijn nu wordt uh, goedgekeurd tegen baarmoederhalskanker. Of tenminste wordt nu vergoed in het basispakket. Dat wil, uh, wil Nederland ook. Dus ook dat is uh, denk ik een... Uh... Zeker. Een positieve ontwikkeling, inderdaad. Vind, ik ook, vind ik, wilde, ik ook. Oh ja, ik wilde nog even toevoegen dat nu.nl van mij een gele kaart krijgt. Voor het gebruiken van clichés in hun koppen. Want stop met groen licht. Oh oh. Gewoon Alzheimer-medicijn krijgt groen licht. Uh, Hupplepup krijgt groen licht. Wij mogen dat niet meer hè, in onze koppen. Geen Aha. clichés. Het is beter dan rood licht. Of uh, doorn in het oog, ja. of dat soort dingen. Ja. Dat, dat zijn van, inderdaad van cliché-koppen. Maar goed, ja. dat was dus, valt, uh, u, valt jullie dat niet op als je wel eens het nieuws leest? Ja. Vooral op nu.nl is alleen maar groen licht. Uh, Medische wetenschap gaat een level Probeer dat eens. Ja. Ja. Nou, het valt mij niet op, maar dat is ja. omdat het mijn vak niet is. Dus ik heb er ook nee. geen verstand van. Nee, ik ook niet. Goed, in ieder geval. We gaan door naar ja. het volgende item. Dat gaat namelijk over het overlijden van de paus. We hebben het net al even genoemd. Natuurlijk op de tweede paasdag overleden. Is dat en er ook is... een technieuwtje? Nee, dit is een filmnieuwtje. Oh. Oh. Nee. Uh, maar je noemt de paus. Ja, dat, wat het hier over gaat. Het gaat namelijk over de film Conclave. En dat gaat namelijk oh, over ja. wat dat er gebeurt kompaard, na het ja. overlijden van de paus. Dat is een uh, fictiefilm. Maar uh, veel mensen die er van hebben, schijnen er enthousiast over geweest te zijn. En de film heeft ook veel prijzen gewonnen. En hij komt dus nu weer terug in de bioscoop. In de 21 bioscopen, omdat, het, uh, omdat de pauze nu echt overleden is. Dus uh, nou, ja, dat is ook wel weer een leuk filmnieuwtje, inderdaad. En dat we dan even met een, uh, met een bruggetje. Ja, ik begreep dat er ook al een paar pauzen in beeld zijn. Hè? Ja, maar niet met je mond op, uh, praten, dus zeker niet op de radio. Ik, Oei, ik begreep ja, dat, dat, er ook, uh, dat er ook een paar pauzen in beeld al zijn als opvolging. Dus dat, dat, ja, dat zijn dat benieuwd. Ja, ook al gelezen, ja. inderdaad. Oh, dat heb ik nog niet ja. Ik weet al wie de favorieten zijn van een aantal. Maar, maar er, is nu, er is nu even een pauze pauze. Een pauze pauze, ja. Oh, wat slecht Een pauze. Oké, okay, dan gaan we het even hebben over een andere film. Uh, iets minder, iets leuker misschien, of iets minder leuk ligt waar je van houdt. Het nieuwe film van Star Wars, Star Wars Starfighter. Um, daar gaat Ryan Gosling een hoofdrol in spelen. En daar zijn mensen enthousiast over... Nou kijk, ik zelf geen Star Wars, dus ik heb er geen mening okay. over, maar meer koop. Ik hou wel van Star Wars. Uh, ja, Acteurs boeien me niet zoveel, maar ik wil even iets heel anders aanhalen. Uh, laat die hele film links liggen, jongens. Andor, seizoen 2. Uh, uh, eer gisteren is dat uitgekomen. Andor is echt by far de beste Star Wars serie die er is gemaakt... sinds de, gewoon de originele films. Echt waar, ja. dus, dus zo waard om te gaan kijken okay. op Disney+. Plus, Alsjeblieft, sorry. Ja, goed om Moest te weten. Even. Maar uh, even als we het <laughs> toch over films hebben, ja. mag ik dan één ding toevoegen? Ik wil Kasper er wel is... ook wel zeggen, denk ik, nog over deze film of niet? Ik ben zelf echt nul Star Wars intelligent. Maar oké, dan gaan we naar Minecraft. Want Mike en ik zijn de afgelopen maand bij de Minecraft-film geweest. En ben je door Popcorn belaagd. Maar, nou, ik heb dus wel die hysterische films. gezien. Ook op TikTok van tevoren en ook nog die dagen daarna. Maar bij ons in de zaal zat inderdaad alleen maar één beperkte groep jongeren. die bij sommige scènes gewoon gingen roepen en gillen. Maar geen. chicken jockey. Ja, oké. Ja, en I am Steve. En chicken lava, nog iets. Lava chicken. Maar. Ze waren bij ons eigenlijk wel redelijk rustig. Maar als je die filmpjes ziet, vooral ook uit Amerika, dat mensen gewoon echte kippen meenemen in de zaal. En dan bij ja. die scène met popcorn gaan gooien. En dan die zaal daarna. Het is echt. Maar jongen, zijn wij zijn, helemaal zijn een net co-finistisch land. Wij doen daar allemaal helemaal niet aan. Jawel, want het was dus ook. Ja, ja Maar, okay, maar het... een beetje voor Amerikanisering. Maar nog wel beleefd. Dus ik wil bleefd. zeggen, wat. Maar uh, ook bij één film ergens in een theater was dus ook de acteur die Stevens wilt. Jack Black. Jack Black, dankjewel. Die was er ook gewoon naar binnen gaan in die. Ik had ook een heel toespraak gegeven over dat het niet kan. Dat je het niet moet doen. dat ja. soort dingen. Nee, ik ga hem zondag zo. Ja, maar dan wordt het leuker. Dat is net als met, met Fortune okay. en Pepe. Toen heeft de auteur Pepe gedood. En toen gebruikte ze hem al helemaal opmaken. Okay. Ik, uh, ik ga geen geven Leuk dat je naartoe gaat. Het is, uh, nou ja, van haal technisch niet de beste film. Maar het is wel gewoon leuk om dat te kijken. Het is volgens mij, ook omdat ik opgegroeid ben met Minecraft ja. en Xbox 360. Ja, dan is het, is het leuk. leuk. Ik moet eens dus kijken. Ja, ja, ik heb ook wel Minecraft verleden hoor. Echt Minecraft beta nog. Oei, oei, oei. oei. Dat is lang Jezus. geleden ik speelde nog wel als Minecraft Classic gespeeld nou, ik, ik in kan de, me de ja. het oudste wat ik me kan herinneren was een versie waarbij je hout niet schuin kon zetten zeg maar boomstammen weet je, zodat dus het alleen maar recht omhoog oh, stond jeet. wat je ook deed dat kan ik me nog herinneren ik had altijd een gratis trial van Minecraft Pocket Edition dat kon ik nooit langer dan een uur spelen of dan klapt het op van de iPad <laughs> ik, ik ja. had ja. Op, dat ja. een pixelman ja. op de telefoon ja maar nee. dat is oh, ja. anders ja. Ja. Ja. Ik, heb echt, ik heb echt zoveel Minecraft gespeeld back in the day dat was echt mijn leven zeg maar maar ook voor, de, voor wel die modpacks. packs hè. dus we vielen ja, ja, in het begin nog wat nou was er gewoon volgende keer gewoon team minuten Minecraft talk doen. Gewoon elke maand. Minecraft nou, talk. Nou, ik, ik weet niet of, dat, uh, niet of dat de host dat, dat toestaat. Nou, ik denk niet dat dat heel relevant is normaal gesproken, maar nu is het leuk. Nou, nou, ja, gaan... een, een Minecraft blokje, dat kan. Ja, ja. Het, het kan altijd. Dan gaan we nog oh. even verder. Het is uh, inmiddels vast nieuws gewonnen bij ons, maar uh, ja, uh, het kabinet kopje van nu.nl, ik ga het weer voorlezen. Europa heeft minimaal vijf jaar nodig om onafhankelijk te zijn op AI-gebied. Dat uh, horen we volgens mij ook elke maand, nu dat er allemaal weer gedoe is met AI en weet ik veel wat, maar dat is dus wat ze nu zeggen. Leuk. We gaan het nu even over iets anders controversieels hebben. Want ik lees dus nu op Tweakers... en ik las dat eerder al... dat Discord leeftijdscontrole via een gezichtscan... en een ID-kaart gaat testen. Goeie zaak. Vooral voor een, mensen een, een, die geen Discord 9, meer 84, hebben. Gauw. Een hele slechte zaak vind ik het. Sowieso. Want ik ben tegen dat soort controles. Maar... Ja, Mirko, hoe voel jij je nou over? Want jij hebt natuurlijk wel Discord-ervaring. Nou ja, ik heb goed nieuws. Ik ben perma band van heel Discord. Hoe heb je dat gedaan? Dat kan ik wel vertellen, waar ik nou uit. Ik zou het niet vertellen, Mirko. Was gewoon humor. Het is geen humor. Het was wel humor. Mirko, tel me na de uitzending. Oké, oké, Oh, ik word dicht. Ik word ook nog. Ik word om jullie de waarheid te vertellen. Luister, hoor ik nu dat? Ik mag de waarheid. Maar ik denk op zich. op zich, want we zeggen altijd dat een leeftijdscontrole werkt natuurlijk niet, hè? Want je kan gewoon een andere leeftijd instellen En dan is het ook prima. Maar als je nu moet gecontroleerd worden met een ID-kaart... dan maar weet je, hoe vind ik, ik het wel beter. Mijn ideale toekomst is, in een toekomst die niet ideaal is... want je, je, je moet wel toewerken naar een vorm van identificatie. Dat is hoe ik het zie, uh, politiek gezien, om heel veel redenen. Is dat je het decentraal regelt. Dus dat je een soort van blockchain-achtig blockchain ja. systeem krijgt... met verschillende servers die elkaar controleren... niet gecentraliseerd door de overheid, noem maar op... Dat zou ik top vinden. Op het moment dat je gaat werken met biometrische gegevens, dus gezicht, zeg maar, gezichtsherkenning, identiteit, zoals nu uh, gaande is, ja, dat is heel slecht. Want daar, daar kunnen bedrijven die kwaad mee willen, overheden die kwaad willen. Je ziet hoe vaak dat soort platformen toch weer gehackt worden, of dat er een datalek is. Al gaat het 100 jaar goed, elke zes jaar is er toch weer een keer iets dat, dat er iets naar buiten komt. Ja, ja dat, zijn gewoon, dat zijn gewoon dingen die wil je zo'n bedrijf niet geven. En ik vind het wel heel goed, natuurlijk. Dat ze strenger willen gaan zijn op leeftijd. Dat ze, ik hoop ook van harte dat het dit kort... überhaupt beter gaat controleren. Een beetje weird om te zeggen voor iemand die uh, geband is. Maar goed, ze doen heel veel dingen. Doen ze helemaal niet goed bij dat platform. Uh, dus, dus weet je, in die zin zou het goed zijn... Als ze, als ze daar beter op gaan controleren. Maar ja, ik ben hier niet enthousiast over. Ik word hier niet blij van. Vindt nee, Dit is geen ook. Goede, goede zaak. Ik nee. ook niet, maar het is nog een test. Hopelijk komen we er snel achter. Het is weer tijd voor muziek. En uh, ja, we gaan nu eens even luisteren naar ook iemand die... Uh,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 Ja, dat was Rob de Nijs met bangen hart En nu is het weer tijd voor onze enige echte Meerkho-rubriek. Je woont nog steeds bij je moeder. Je koelkast is leger dan je spaarrekening. En je idee van het eten gaan is een diepvriespizza in de oven geworden. Geen zorgen, wij helpen je overleven zonder dat je bankrekening in de min schiet. Of je hoeft te leven op Insta-Nugels. Oké, okay, misschien een beetje Nugels. Dus trek die huismantoffers aan. Noem het oorsprong van de supermarkt... ...en leer we je met een paar euro... ...dat we gaat wel hard aan die reëind de, de, de <laughs> Dit is de Alleen er maar hoort je door te gaan. Je loopt er achterheen. Oh, oh, sorry. <laughs> wat is toch een prachtige jingle. Ja, mooi, mooi, mooi. Nee, ik, ik had niet door dat ik overgenuid werd. Ja, mensen, de show. Uh, afgelopen keren wat, uh, wat spannender gedaan. Geprobeerd om toch een beetje ook in te gaan... ...op ingrediënten, dingen die ik kan gebruiken. Ja, onvermijdelijk kom je dan toch een keer uit bij pasta... Uh, dus dat is nu Niks pasta. Mee. pasta. Niks pasta, mis mee. Lekker. Ja, pasta is best goedkoop. Je kan grote hoeveelheden gedroogde pasta kopen voor weinig geld. En je kan het ook ja, best makkelijk lekker maken. Ik denk dat de meeste mensen die wat minder geld hebben... in ieder geval pasta con uh, aliodio al kennen. Die is sowieso erg aan te bevelen. Maar vandaag wil ik met jullie gaan focussen op pasta arrabiata. Uh, en pasta arrabiata is eigenlijk een, een uh, ja, pasta op... op uh, Tomatenbasis, zeg maar. En het is best wel makkelijk. Je kan twee dingen doen. Of je kan gewoon letterlijk voorgemaakte uh, alibetra ko uh, kopen. Maar dat is natuurlijk wel ja, toch weer ietsje duurder. Of je kan het zelf maken. Koop tomaten. Logisch. Goed begin. <laughs> makkelijk. <laughs> kook die. Kook die. Zorg dat ze een beetje... Ja, je wil ze niet helemaal zacht hebben, maar zorg wel dat ze, dat ze redelijk zacht zijn. Knoflookteentjes en een chilipepertje. Dat kan je verhouden naar... Ja, hoeveel jij lekker vindt. Ik weet dat de meeste Nederlanders wat moeite hebben met chilipeper, Dus <laughs> hou het beperkt als je er niet van houdt. Uh, meng dat echt heel goed door elkaar. Bak dat een beetje ook met elkaar, zodat die smaak mix. Je kan daar wat peterselie bij doen. Vergeet ook zeker de olijfolie niet, zodat het daadwerkelijk een beetje goede textuur uh, heeft. En als je een staafmixer hebt of als je iets dergelijks hebt om het echt helemaal fijn mee te maken... kan ik dat aanraden. Nou, dan heb je eigenlijk je arabiata saus... Vervolgens uh, uh, raad ik aan, en het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor type pasta je maakt, om een sausdragende pasta te gebruiken. Dat klinkt een beetje raar, maar je, je hebt verschillende type pasta's die verschillend, ja, voor verschillende soorten gerechten lekker zijn. Dus je wil het liefst iets hebben met een beetje textuur, een soort opening. Dat kunnen van die kleine schelpjes zijn, maar in dit geval zou ik de farafella aanraden om te gebruiken. Zout het water goed, heel klein beetje olie in. Zorg ervoor dat je ze een beetje al dente doet. En wat je eigenlijk doen moet doen met pasta, dat weten heel veel mensen niet. Haal het er net iets uit voordat je denkt dat het goed is. Want heel veel dingen met alles koken nog door nadat je het eruit hebt gehaald, zeg maar. Zeker ook als je het in een grote vergiet ligt, dat stoomt nog een klein beetje door. Dus je moet het net daarvoor uithalen. Als je dat hebt, dan heb je echt de perfecte al dente uh, zometeen op je bord. Nou, mix de saus, mix de pasta... In principe is het dan best wel lekker. Nog niet zo heel voedzaam. Maar goed, als je echt een keer een slechte maand hebt... dan is dat, uh, is dat een begin. Nou, en dan kan je vervolgens aubergine toevoegen. is heel erg lekker. Je kan rauwe courgetteblokjes toevoegen. Ik zou het niet bakken. Ik vind het rauw in dit geval heel lekker. Natuurlijk wel schillen. Uh, dat is een optie. Maar als je het heel fancy wil maken... doe er baby spinazieblaadjes bij... Uh, doe er uh, mozzarella-bolletjes bij. En dan heb je eigenlijk gewoon echt een heerlijke pasta. Snel gemaakt en ja. goedkoop. En ja, zoals jullie horen, je kan hem, je kan hem zo gek maken als jou. Je kan hem ook kipstukjes de... bijgooien of niet. Spekjes is ook. Spekjes kan ook. Goede basis. Spekties, ook. basis. Hoe, hoeveel euro ben je hiervoor kwijt, denk ik. Nou, dat ligt aan wat je doet. Als je puur de saus en de pasta doet, dan kan je het voor onder 5 euro voor één persoon maken met gemak. En als je zegt, ik doe er wat meer mee... dan ligt het echt totaal aan de ingrediënten die je hebt en waar je het koopt. Maar hoe dan ook, is, dit is betaalbaar. Dit kan een student doen. Okay, wat dit is... kan een student doen. dat nou, is nou uh... jouw recommendation voor een mooie middenweg. Dus niet puur bare bones, maar ook niet helemaal vol aangekleed. Ja, in dat geval, ik vind zelf de, de aubergine erin wel echt heel lekker. Dus ik zou wel de aubergine doen... Uh, en uh, boe ja, de, de, gewoon toch, toch de aubergine en, nee, okay. aubergine en baby spinazie. Nee, aubergine en baby spinazie. Dat is echt de middenweg. Ik vind die twee dingen, dat geeft net een beetje dat extra textuur en net een beetje de, de, de, de, de groente die je anders mist, zeg maar. En de kip is toch meer van, ja, als je niet meer in budget zit, als je gewoon normaal wil koken, zeg maar. Ja, dit is, dit is de budget. Als je echt een lekker past, dat je wil u de kip. bij. Dus maar wat wel een hele goede tip is, die heb ik van mijn moeder geleerd, als je denkt, als je wil weten of de pasta gaar is, je pakt de slies en je Gooi het tegen de muur en en anders blijft plakken dan je sigaar. Dus jij, dus jij dat hebt thuis allemaal... Jij hebt thuis ja. allemaal... Als je dus niet weet of hij goed al dent is... Je faravella, gooi hem tegen de muur. Dan weten we dat, ja, zeg maar, dat doen de Grieken doen dat ook. Hè. Als ze willen testen of borden goed zijn... Dan gooien ze ook tegen de muur. Ja. Ja. Oh nee, dat is voor trouwen. Ja. Ja. En, oh, ja. en ja. ook hierover... Als je hem helemaal lucht wil maken... Mix pijnboompitjes door de saus heen. Doe er peters, sedu door. Je kan het allemaal nog... Nog wat spannender maken. Je nee, kan ook nog Boost, Kalamata -bulas. olijven toevoegen. Die zijn ook dat? heel lekker. Een specifiek soort olijf. Heel, ja. heel nice. Ik okay. mag erbij. Dus maar zo gek of niet. Nou, het zo in, inspireert me voor mij koopkunst van binnenkort. Dus dank je wel. Oké. Okay, ja. En het is, nu is het dus tijd voor <laughs> de serials. Zoals altijd. En ik had er een ingepland. Maar ja, die uh, is er uitgebonsjoerd door Jan. Maar wat uh, wil jij liever horen? Nou, wel van dezelfde artiest natuurlijk. Ja. Maar... Kijk, er stond. Uh, Pak maar mijn hand van Nick en Simon. Goed, maar ik dacht: als je Nick en Simon doet en we hebben een keer alleen maar Nederlands muziek, dan moet het wel zijn, Rosanne. Dus hier, en uit welk jaar niet, komt die? Ja, dat weet ik niet. 2008 <laughs> of zo? 2007. 2007 ook? Ja. Oh, dat was hetzelfde, dus hetzelfde album. Zeker. Oh ja, dan moet hij het wel doen. Oh ja, daar is hij. Nou, sterren. Ja, ja, daar gaan we. Tot volgende uur. Ja, tot volgende. je weet dat er heel veel mannen zijn.